zit van der Linde met het NOS-journaal. Steeds meer landen zeggen hulp toe aan Myanmar na de verwoestende aardbeving van gisteren. China en Rusland sturen hulpverleners, India heeft hulpgoederen gestuurd. En daarnaast hebben de Verenigde Staten hulp toegezegd en maakt ook de VN geld vrij. De coördinatie van hulp wordt lastig omdat het militaire bewind niet het hele land onder controle heeft.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 In Turkije is een Zweedse journalist opgepakt. De verslaggever kwam aan in het land om verslag te doen van de grote protesten tegen de regering. Volgens Turkse media wordt de journalist ervan beschuldigd president Erdogan te hebben beledigd... en lid te zijn van een terroristische organisatie. De protesten begonnen nadat de burgemeester van Istanbul, die ook een belangrijke oppositieleider is, werd opgepakt. Er zijn al zo'n 1900 mensen aangehouden. Daar zitten ook twee Turkse journalisten bij. Een verslaggever van de BBC werd het land uitgezet. Een man die in Amsterdam een corporatiewoning huurt... maar intussen ook zelf een aantal koophuizen heeft en die verhuurt... raakt zijn sociale huurwoning kwijt, dat heeft de rechter geoordeeld. De woningcorporatie was naar de rechter gestapt... omdat de man zijn sociale huurwoning niet uit wilde... terwijl hij zelf eigenaar is van twee koophuizen... De rechter heeft geoordeeld dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van de man om goedkoop te kunnen huren. Volgens de woningcorporatie is het voor het eerst dat de rechter zich hierover uitspreekt. Het weer vandaag blijft droog met vooral in de kustprovincies zon, vanmiddag enkele stapelwolken en 10 tot 13 graden. Morgen enkele buien, maar tussendoor is toch ook ruimte voor de zon. Dan is het 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate Dit is Helene de Geest van de ANWB Er zijn op dit moment geen bijzonderheden Tot zover de ANWB Verkeersinformatie Zandvoort heeft het We beginnen nu En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu Doebak leeft Ja, de tweede geld vindt het radioprogramma We hebben het er straks weer over natuurlijk hè Oh ja, wat was het? een de rommeltje de destijds. Jezus, daar hebben we het over. Onder andere zijn er wel een aantal mensen jarig. Dit is Ja, wat was dat geweldig altijd weer, hè? Met die gasten ook gewoon. En deze man, zou ook jarig zijn geweest. Achterstelling, wel genoeg geschiedenis en verjaardig in het programma. Morning, It's day. Eerst even een masterpiece. Start you up.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 Muziek hier op de zaterdagmorgen. Masterpiece is de rapper en popartiest. Start you up. En het album heet How to Make a Masterpiece. Wat een leuke woordspeling allemaal. Met deze gruis gewoon. Ja, dat is zeker zo. Uh, het is even tijd voor hem. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we gaan terug naar 1920. 12 Robert Falcon Scott komt om tijdens een vliegende storm, vliegende sneeuwstorm eigenlijk. En dat was in Antarctica. Daar ging hij naar dat puntje toe lopen. En dat is een expeditie. En uiteindelijk kwam hij daar aan. En uh, daar maakte hij een foto. En toen ging hij terug. En op de terugweg. Toen werd hij overvallen. Ze hadden ze ook tekort eten. werd hij overvallen door een sneeuwstorm en toen overleden ze daar met z'n met zijn vijf, geloof ik, ja vier medegezellen overleven daar. En toen uiteindelijk kwam, vonden, ze het, vonden ze het. team en toen had hij nog een foto bij zich. En wat was er op de foto te zien? This photograph was taken on January the op de twelve, at the South Pole. You can see the flag of Norway on it. But the people in the photo are not Norwegians. These are members of the British expedition... who just realized that their rivals had already conquered the South Pole. Ja, het was een beetje knullig, namens. Ze liepen naar, de, naar deze punt toe om voor het eerst daar te komen. En toen kwamen ze daar, Ze dus stond er een teentje met een vlag. Fuck. Van wie was die vlag? Ja, die was van Zweden. Oh. Ja, en ze hadden elkaar nog wel gecommuniceerd via de media... En uh, die andere man, ik zit even te kijken hoe die andere man heette. Uh, de Britse officier. Nee, ik heb het opgeschreven volgens mij ook hier. Anton Munter. Robert Amundsen. Amundsen. Ja, Roald klopt. Amundson. Ja, Amundsen. Die had uh, namelijk gezegd uh, in de media dat hij daar naartoe zou gaan. En hij had gehoopt dat deze Robert Falcon Scott dat wel mee had gekregen. En die, die zou naar de andere kant dan gaan. Maar dat oh. is niet gebeurd. Janik, natuurlijk. Dus zijn ze allebei uit hetzelfde punt gelopen. Alleen hij heeft het dus niet gewonnen en ook niet overleefd. Het hmm. mag wel eens dat dit bericht. Dit was van 1912. Het werd pas bekend bij het grote publiek in 1913. Want ze hadden de boot gemist, het bemannings, die daar aanwezig waren. En ze dachten van, nou, ik kom nog teruglopen. Hij kwam niet teruglopen, hij was dood. En uiteindelijk is daar echt heel gigantisch veel aandacht aan besteed. Deze oh. Robert Falcon Scott, dat hij daar overleed is. Een Art accent, trouwens. Ja. Uh, in 1965 was, is uh, de Kroonprinses Beatrix met majoor Boshart van het leger zelfs. Ja. Door de binnenstad van Amsterdam. Ja, klopt. Ze liep door de Oerenbuurt. Daar is Lekker. een foto van. En ze, <laughs> en ze vond het allemaal heel interessant om gewoon bij het gewone Valk even te zijn. Ja, zeg. <laughs> Zij ze is ook even de, de even... enige die zo praat, ook hè? Matrix. Ja. ja. Nee, ha? Laurentine heeft het ook wel een beetje. Ja, die inmiddels. heeft het ook wel een beetje. Maar goed, wat, heeft ze daar nog iets voor opgenomen? Is er op, opgelopen of iets... Ge, op, zo, zo, oh, zo, wou, zo zeg ja. goed, Dat zeg ik niet goed. Nee, nee, nee, ik niet zo. Dat weet ik eigenlijk nee, niet. dat ze meer niet. kon inleven. Ja, dat wel. Ja. Ja, het leger de die, die besteedt natuurlijk heel veel aandacht aan mensen... die aan lager wal zijn geraakt. Ja, ja. ja. Dus uh, dan kon ze inderdaad echt duidelijk zien... hoe uh, het gewone volk aan lager nou, wal precies. is geraakt. Hmm. Nou. Marco? Oh, jij ja, hebt nog een kleine aanvulling voor jou, Jolande, op je artikel. Ja. Uh, ook Maxima is een aantal jaren later aanwezig geweest... bij een bijeenkomst van het leger des Heils... Uh, als zij uh, het majoel Boshart-Huis in Amsterdam opent. Ja, maar dan heb ik weer een aanvulling op jou. Ja, oh, want jee. onze koningin Maxima ja? is afgelopen week... vanwege het Week van het Geld... is in het Kornhert Lyceum geweest in Haarlem. Oh, ja. maar dan weet ik dat niet. Ja, dus, ja vlak bij jouw huis. Ja, dat ja. is nou, is dat het is de daar de geweest. Van. Dit gaat daar ja. zijn uitzending even ja. door, denk ik. Goed, oh. <laughs> verder nog even in 1969. <laughs> jawel. Ja, ja zeker. Eurovisie Songfestival in Madrid in Spanje wordt ge gehouden. En uiteindelijk vindt Luny Koer daar met de troubadour. Ja, Mooi, hè. De tekst ook mooi, maar ze weet niet als enige. Dat wist ik nooit. Ja, dat vind ik ook. Dat vond ik klopt. ook klopt. zo raar. Klopt. Vier ze winnaars, hè? Vier winnaars ze hadden allemaal 18 punten. Ja. In de voorlaatste ronde hadden ja. dus drie landen. En dat waren dus Engeland Nee, Engeland had geen... En wij hadden al drie landen hadden namelijk uh, al 18 punten. Engeland had dan nog maar 17 punten. Ja. En toen moest Finland nog stemmen. Ja. De presentatrice was ook een beetje niet waar. Die dacht dat het al klaar was. Die ja. zei van, nou, uh, Gaan de naar huis, winnaars, we hebben er drie. Nee, wacht, er moet toch iemand stemmen. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat is een heel mooie blonde dame. Sorry. En uiteindelijk uh, kwamen er dus uh, nog een punt bij, bij Engeland. En toen stonden ze met z'n vier op nummer één. Nou, ja. door hoor je al. Dit is er ook eentje. Ja. Bakkeras. Ah. ah. Dat en ook uit Engeland deze. Right. Nou, dat begrijp ik altijd, dat dat is ook echt geworden. Kom dichterbij, mijn hart slaat over. Benge, bengen. benge. Ik heb gelijk heen en weer Ik heb geen idee waar het over gaat, maar het gaat over benge, benge. Nou, nou dat weet je ah. wel. Uiteindelijk is het, uh, het is nog nooit eerder gebeurd dat er dus vier landen tegelijkertijd uh, winnen. Dat is een heel bijzonder. Uh, nou, volgens mij hebben we vorige weekend er ook eentje gehad. Was, ook, uh, uh, was Het was ook zongfestivalperiode, zoveel jaar geleden. En dan waren er ook uh, in plaats van één, twee of drie gewonnen. Oké, okay, toch dus, wel. Ja. Ik heb er nooit eerder over nou, gehoord. Nou, weet je, want uiteindelijk is onder de streep is, uh, tegenwoordig is die regel helemaal gewijzigd. Dat kan, nee, kan niet meer. Nee, dat kan okay. niet meer. Nee, oké, dat dacht ik ook wel. Maar goed, uh, later uh, ze hebben het lastig want ze hadden we vier medailles namelijk, die ze dan al uitdelen. Weet je wat, de producent, de artiest en weet ik veel, allemaal liedjes uh -huh. schrijven. Nu moesten, de, ja, later moesten die mensen allemaal nog een medaille opgestuurd krijgen. Want ja, die, die hadden ook geworden, maar er waren tekortmedailles. Ja, ja. dat verwacht nou, je ook niet. 1969 dus. Ja, leuk. Ja. Nou, ja, in uh, 1985 uh, de abonnee televisiezender Filmnet wordt uh, opgericht. Ja, wij zijn toen lid geworden, dat weet ik nog ja, wel. Ja, nou Filmnet was een abonnee televisiezender, nou die tussen 19 1985 en 1997 in Nederland en België ontvangen was. Nou, de zender zond voornamelijk films uit nou, ongeveer gemiddeld 12 maanden voordat ze op de gewone televisiekanalen te zien waren. Nou, om films te krijgen. Wat je ook net zei, Jolanda, moest je op geabonneerd zijn en maandelijks een bedrag betalen. Maandelijks een ja, bedrag betalen. Dat was betalen. best duur. hè? Het was toen iets van volgens mij iets van. Van, van 25 euro of 23 euro of zo He. per maand. Ja. Voor de paar filmpjes Ja, oké. Okay. Ja. Nou, oh ja. ja, voor de rest hadden we ook nog geen tv. We hadden nog maar drie netten. Ja, dan moest je dus En wachten. volgens mij begon RTL en dat soort dingen. Die begonnen pas allemaal in 788 of zo. Oh, okay. ja. Dus dat was gewoon niks. Dan. Nee, ja. Ik ben er nooit mee uh, in de gang geweest. Oké, okay, nou, wat grappig is. Want in ruil daarvoor geld ontving de abonnee een decoder. En ja. die uh, in staat was om een uh, signaal. Op de uh, van ja. filmnet te ontvangen. Nou, filmnet werd in 1997 overgenomen door Tara, het Franse kanaal Canal Plus. Ah, en ik denk dat dat dat dat we... seksfilms en zo, <laughs> Ja, hè? ja aan toegevoegd, nog duurder. En ik denk dat de filmnet een voorloper is van het hedendaags virulente en internationale streamingsdiensten met zijn abonnementen. Ja, ja, maar in dezelfde jaren, in 1985, werd het al gehackt dat was toch wel oh. vrij makkelijk te hacken weer oh, want dat stond allemaal in de kinderschoenen he, die ja, hele computer de speciale decoders kon je ja. dan weer krijgen illegaal allemaal ja dat is leuk 1989 een man vernield in, Dordrecht, in Dordrecht's ja. museum tien schilderijen, bizar. En hij had het al van tevoren aangekondigd in de krant dat hij dat zou gaan doen. In 1988 ja. schreef hij naar een, de krant een anonieme brief dat hij in een museum dus iets zou stuk gaan maken. Hij zou het zo stuk maken dat je een Rembrandt niet meer van Picasso kan onderscheiden. Ja. Dus nou ja, wel een jaar later kwam hij en Marvis hebben het opgepakt. Ja. Hij kreeg een gevangenisstraf van. Twaalf uh, maanden, hij heeft er zes uitgezet. En in 1995 kwam hij er weer. Ging hij weer lekker aan de gang. Ging en weer heeft hij weer, schilderijen... heeft hij weer schilderijen besmeurd met oplosmiddel. En uh, nou ja, goed, de man ging, uh, hij was een 53-jarige man. Hij vond dat er te veel buitenlanders in Nederland te, ja, te, Dingen. te, te goed werden behandeld. Hmm. En hij kreeg zelf bijna geen baan meer. En nou ja, goed, hij vond zelf dat het allemaal. Het verdeeld was in Nederland. Hmm. Ja, bizar verhaal uit 1989 in Dordrecht. Ja, 1814, de Nederlandse Grondwet wordt aangenomen. Nou, en die is nog steeds in gebruik nadat nou, Nederland onafhankelijk is geworden van Frankrijk in 1813. Even een geschiedenislesje hoor. Ja. Uh, Nederland viel tij, destijds onder het Franse Keizerrijk. Nou ja, krijgt Nederland. Napoleon. In 18... Napoleon? Nou, ik denk dat iedereen wel het verhaal kent van Keizer Napoleon. Dat hij bij het slagveld van Waterloo, Waterloo definitief werd verslagen door de troepenmacht van de Britse, Nederlandse en Hannoverse eenheden. Nou ja, door de eeuwen heen is de grondwet vaak herzien. Hierin wordt onder meer vermeld dat Amsterdam officieel de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden is. En in de wet van 1917 werd bepaald dat alle mannen ouder dan 23 jaar mochten stemmen en was er passief vrouwenrecht. Nou ja, Kijk, in 1902, nu weten we weer waar de man en de vrouwen staan in die tijd. In 1922 kreeg vrouwenkiesrecht een basis in de grondwet. Nou, daar mag wel wat van ja. gevonden nou, worden. Daar gaat Trump nog wel aan lopen trekken straks. Ja, dat denk ik ook. Misschien ja, ook nog wel leuk om te vertellen dat volgens het plan van het congres van Wenen in 1830 België werd uitgeroepen als zelfstandig staat. Die is nooit zelfstandig geweest. Ja. Okay. Oh, de dus Nederland is... staat ook nog niet zo maar wij lang. We moeten het annexeren weer. We doen we net, net of we Trump zijn. Ja, ja je gehoord bij ons. Het is wel handig als wij het erbij pakken. Die ja. we, die wij, wegen... wij hebben ons geschiedenishuiswerk Ja, die, die wegen punt. zijn er zo mooi. Daar kunnen we heel veel van leren daar in ja, België. Ja, ja, ja vind goed. je? Ik ja, vind de, de wegen... <laughs> uh... okay, Oké, zover hebben we stukje geschiedenis. Straks ja. de verjaardige dames en heren. Laten we het eerst even... Ja, lekker even blot on de hospital floor. De woombeds. Er was alleen nog een uh, Wombetje opgepakt. En die had moe moeilijkheden met die moeder of zo. Ja, ga ik ze even vertellen. Die is gered toen door weinig. een vlogster of zo. Nou, echt uh, ja. heel goed werken aan die vlogster. Het is ook heel veel last van gehad, dat was dan mooi. Ach goed. Tinted, so rose-tinted. We see the same, but frame it all different. And that's the price of admission. Don't need to move around, don't need to burn. It won't work now Now Maybe I'll pour concrete En dan de plaat van Sophie Alice Baxter. Blood on de dance floor. Maar dit ja. is bloed op de hospital floor. Nou, dat lijkt me een logische plek dat het daar terecht komt. En, uh, nou goed, ja, een nieuwe plaat van de Wombats. En de Wombats waren vorige week natuurlijk nog in het nieuws. Dan heb ik het over het diertje, niet om de band. Maar het diertje werd opgepakt door een vlogster. En uiteindelijk, ja, ja die, die zit er uiteindelijk het diertje wel weer terug. En die is herenigd met die moeder. Maar mijn god, wat heeft die een ellende op de hals gehaald. Ongelooflijk, dat had hij ja. nooit moeten doen. Oké, okay, sorry, ja. Ik was even afgeleid. We hebben het natuurlijk over die verjaardag. Gunt, en dan kijken we naar. Hoi, ik ben weer, ja. Zeker, nou, hij is niet meer onder ons. Hij overleed in 1996. Hij was toen 71. Hij had toen van die hele mooie tekst ook, hè. Ik zou wel eens willen weten: waarom zijn de bergen zo hoog? Op één jaar kreeg hij een uh, operatie en dat ging niet helemaal goed. Hij kreeg, door die medische fout kreeg hij dus, uh, ja, had die, werd hij blind. Ik heb het over Jules de Korte. En uiteindelijk kreeg hij op vrij jonge leeftijd... ook allemaal pianoles en orgelles bij het Blind Instituut... en had echt aanleg voor muziek en vooral voor teksten. Hij schreef in zijn leven wel 3000 liedjes. Werkte heel veel voor de KRO Radio... En hij werd in 1953 bekend, omdat hij namelijk een actielied had geschreven. Ik heb ernaar gezocht, kon het niet vinden. Beurzen open, dijken dicht. Dat ging naar de, ja, de ramp. De ja, een de nou ja, waternoodramp in 1953. Dus daar ja, ja, ja. is dan heel veel geld voor ingezameld voor, uh, voor de mensen. En uiteindelijk uh, uh, heeft hij heel veel prijzen heeft hij in de wacht gesleept hoor. Een van de andere plaatjes, ook dit: is dit. Leid, zodat ik wel moet Hij heeft heel veel optredens gedaan. Mijn Hallo, koning om En uh, Het klinkt bijna een beetje iets van Boudewijn, een Groot. Ja, dat hij vond ik ook inderdaad. Daar leek het wel een beetje op eigenlijk. Maar goed, uh, deze Jules de Korte, het was een grappige verschijning. En uh, ja, nou goed, daar genoeg over. Ja, ja. Zeker. Wie er ook vandaag jarig is, is uh, Jose Hoube. Geboren in Brabant, oh, ja. in Best. Hè. Daar komen alle creatieve mensen vandaan. Hè. Uh, zoals, uh, hoe heet hij... Uh, ja, uh, godverdamme, Dan kom ik er even niet op. Die zie hem ik ik zelf voor me. Nee. Nou, er zijn heel veel uh, Brabantse artiesten. Yeah? Uh, ja, Frans Bauer en zo. Maar waar kom je komt ze uit? Vanuit Jooste Uit, van uit, uit Leuf, uh, de Ja, toe. ja. Ze is vooral bekend geworden in haar tijd. In de meidengroep Luff. Nou, de laatste jaren komt B vooral in het nieuws. Door haar lopende feiten met uh, voormalige collega Petty Brard. Nou, oh, ja. B. en Bart zijn samen met uh, de blonde uh, Marga Scheide, eind jaren 70, Ongekend populair met hitsingels... Uh, nou, ik voel een momentje aankomen. Nee, nee. <laughs> you're the, you're welcome in Madolla and The Greatest uh, Lover. Greatest Lover. Oh. En het trio boekt ook bui in buiten Nederland successen. Maar in het begin jaren tachtig bood het niet meer tussen de dames. En verlaat Brad de band. En de band uh, is Broke Down. Ja, yeah, yeah. is Broke Down. Yes, ik heb yes. een hele aparte verjaardag. Yeah. Adrianus Blijs. En het grappig is. Hij was een Nederlandse architect. En die heeft een aantal katholieke kerken op zijn konto staan. Maar ook die kerk in Amsterdam. Maar het grappige is, wij hadden hier in ons dorp... hadden we ook een architect. Dat was Koen Bluis. Oh, Bluis. Ja. En ik heb ergens het idee. Want die Adrianus Bluis die had twee zonen. Die ene heette Koenraad. En dat was dus niet de Koen Bluis. Maar... Ja. Ik denk dat hij vernoemd is waarschijnlijk naar Orme Koen of zo... die jong gestorven is of zo. Oh, ja. maar hij leeft inmiddels niet meer. Maar wat ik... heeft deze man allemaal uh, ontworpen? Zeg maar? Man, Hij heeft uh, Sint-Elisabeth gesticht... de Mauritskaten in Amsterdam. Okay. Nieuwe voor voorburgwal winkels. En, uh, hij was gewoon echt een van de grote. Hè? Maar je hoort er helemaal niks meer over. Oh, dus dan Kijk, die huizen zijn wel heel veel tierenlantijntjes. Het is niet van de strakke ont, uh, nee, ont, nee, uh, ontwerpen. Nee, nee. nee maar hij is ook toegestreden uh... tot de architectura... het amicitia, het bestuur... En uh, die hegeer hadden gewoon veel te zeggen over alles. Maar hij heeft dus echt uh, ook de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam gemaakt. Oh ja. Nou, dat is ook een hele mooie kerk. Het dus grappige is, hè, als, je nou, als je nu zeg maar, gewoon kijkt naar die gebouwen... dan zitten er allemaal van die, van die... aan de zijkant staan er allemaal potten en pannen of zo. Staan erop, weet je wel. Van die torentjes, van die ja. priemeltjes. Dan denk je van, hoe bedenk je zoiets? Weet je, om van ja. die... Van, van die uh, nou Ja, ik ja maar het ik denk pannen, ook maar... in die tijd hadden ze... <laughs> Zeker heel goedkope arbeidskrachten en, uh, en ze konden gewoon helemaal los. Er yeah. uh, was ook geen afleiding. Je deed dat? iemand ja. die Maar het is heel ontdekend. grappig, ik heb een familie ja, en ze ja. is heel blij. En haar vader heette dus Koen Blijs. Ja, okay. En die was hier een Sandford-architect. Oké. Okay. Oh. Nou, geinig. Ja. Barry Jackson overleed in, um, uh, in 2013. We hebben hem heel vaak zitten kijken. Want hij was namelijk. Ja. Hij was dokter George Bullard in Met Morders. Hij wow. heeft daar 51 keer de rol gespeeld. En de serie is nu al alweer overgegaan bij een andere hoofdrolspeler. Ik ben de naam even vergeten. Maar hij overleed in uh, 2013. Hij heeft echt in, in, meer dan 60 films en tv-series gespeeld. Dus de man heeft echt zichzelf wel ingezet. Uh, en dat is dan mooi. Het is een sympathieke man. Barry Jackson. Goed, wie nog meer? Ja, vandaag uh, Willem Bruis, Geboren in Haarlem, 1945. Was in alle opzichten één van de unieke presentatoren. Goeie brutaal. Ja, brutaal, grappig en origineel. ADHD type, later ben ik dan een beetje ja, gekomen, kook. toch? Kooksnuiver. Ja? Oké. Okay. Hoewel hij aanvankelijk acteur wilde worden... doen een tweetal afwijzingen hem besluiten... een baan aan te nemen bij de KLM. Nou, dat is wel uh, heel goed. Ja. Tijdens zijn reizen naar de Verenigde Staten... doet hij zich voor als reporter ja, van mooi, de he? Nederlandse ja, radio. Ja, ja, ja, ja. En weet hij op die manier grote sterren als Liza Manelli en Danny Kay voor zijn microfoon te krijgen. Nou, Ruiz's brutale manier van werken valt op. En in 1970 verlaat hij de KLM... om voor de VARA-radio te gaan werken. Nou, het meest bekende wordt hij echter. Met de, als kissmaster in de Willem Ruis show. Het succes is helaas van korte duur tijdens een vakantie in Spanje de Populaire presentator op 4 augustus 1986 aan de harte van. En dat weet ik nog wel, dat hoorde ik op de radio op zondagmiddag in de, in ja, de zomer. Hij lag in de douche of zo, is tegen de deur aan. Ja, hij was jongen. net gestopt af haar vakantie met ja, werken 41. en boom. Weg. Ja, 41. Het grappige is, ja, dat begon altijd, werd altijd het grootste aangekondigd. Hè? Dit is Vruim Trachter, de opstellen, product van het wereld. Willem Ruijs presenteert Vada Show. Iedere ging los. En hij was gewoon uh, super actief, nou. hyperactief. Ja. Hij maakte van de, echt allerlei dingen. Dat was heel simpel, maar hij maakte er gewoon een spektakel van. En het mooie is wel, langs de lijn is hij eigenlijk een beetje ontdekt... want daar deed hij op humanistische, humoristische wijze deed hij verslag van sport. Ja. En dat, uh, dat uh, samen met Postma, Koos Postma deed hij dat. Uiteindelijk heeft hij ook nog wat gepresenteerd, alleen op het eiland... En dat was natuurlijk die serie dat ze naar Rotterdam en Plaat gingen. Al die bekende schrijvers rond Jan Wolkers ja. en uh, Godfried Boman, Die zaten daar dan een week. En dan maakte hij contact met ze. En dan, uh, ja. Oh, dat was van hem. Dat, dat, was, dat was van hem van het programma. Ja. Dus hij heeft echt ja. wel uh, mooie dingen gedaan. Maar volgens mij was hij ook wel dikke mik met Ron Brandstede. Dus ze waren dezelfde types ook qua je Niet ja, helemaal. Want maar misschien Ron... ook wel veel rivaliteit. Nou ja, Ron die kreeg in één keer het uh, uh, moordspel, zou hij gaan presenteren. Oh, en eigenlijk ja. zou Willem Ruis terugkomen. Ook met een soort gelijksidee-format. Uh, dus dacht in één keer Willem Ruijs... hé, hey, mijn idee is gestolen. Terwijl Willem Ruijs dat idee uit het buitenland vandaan gehaald had. Dus daar had Ron het misschien ook vandaan gehaald. Maar goed, ja. daar was wel even haat en oh, dat... Oké. Okay. Goed, wie nog meer jarig? Ja, vandaag is ook Frits Wester ja. Hij wordt vandaag 63. 60. En nou ja, hij is wel bekend van de Nederlandse televisie. En uh, hij heeft toen ook nog meegedaan met, uh, uh, op dat uh, Tropische eiland. Was hij de oudste? Met Expedition Robinson. Ja, oh ja. Hij werd er snel, vrij snel uitgehaald. Want hij was veel te politiek en te vriendelijk, weet uh. je wel. Oké. Okay. De, de, de, de, de, de mensen hadden echt zo van je: wat moet je van me, weet je <laughs> Dat is toch wel bijzonder. Ja, en in de politiek moet je natuurlijk altijd een beetje de slijmen natuurlijk. Ja. ja in zo'n ja, programma ja, ja. moet je eigenlijk een beetje extremer zijn. Want dan ja. is het leuker om naar te kijken. En hij was de oudste natuurlijk, qua leeftijd. Dus ja, ja dan kom je inderdaad minder goed mee als de rest. Ja. Nou goed, ik heb, ik heb er ook nog eentje. Uh, hij overleed in 2022. Hij was 79. Hij heeft mooie dingen gemaakt. Ja, dit, dit heb ik heel veel gedraaid. Dit zijn ook allemaal jingles hè? voor al televisieprogramma's geweest. Dit is Van Jellis. Oh ja. Hij was een van de eerste met de synthesizer, de piano, orgel. Wat knoopte je allemaal niet aan elkaar? Zalmaar als Sanders ook zo'n uh, experimentele gast. Ook van een televisieprogramma, dit. Ja, ja, ja. ook filmmuziek, hè? Ja. Die cha Chariots of Fire, dat was een film, hè? Dat is de grootste plaat die je gemaakt hebt. Dit is bijvoorbeeld iets. Dit is een stukje muziek van Van Tjelles. Daar gaat hij dus alles opnoemen de afstand tussen de zon en bepaalde planeten. Het is alleen maar een voorlezing van uh, dingen. Het is bizarre muziek en ik vind het wel leuk eigenlijk hoor. Van Jealous. Hij wordt de dat Godva godvader van de New Age muziek. Dus ja, klopt. Ja, ja. ja het was apart. Muziek voor Blade Runner, uh, voor, voor nou, allerlei verschillende dingen. En uiteindelijk is hij ooit nog eens gevraagd om uh, Rick Wakeman te vervangen in Yes. Dat hebben ze een paar maanden geprobeerd, maar nee, ze hadden toch verschillende ideeën. Dus uiteindelijk uh, werd dat iemand anders. Maar goed, hij zou dus jaren zijn geweest uh, van Jealous. Goed. Nog eentje, iemand. Ja, ja? ja, ja. Een Nederlands voormalig voetballer en huidige voetbalbestuurder... wordt vandaag 51 jaar, Mark Overmars. Nou, hij voetbalde onder meer bij Go Ahead Eagles, Willem II, Ajax en Barcelona. Na nou, zijn voetbalcarrière was Overmars directeur... voetbalzaken bij uh, Ajax. En uh, in februari stapte Overmars per direct op als directeur... voetbalzaken bij Ajax. Uh, het over een langere periode verstuurde van grens over de of wat een woord grens gedrag de, de, be, bedre, berichten gedrag. en meerdere vrouwelijke collega's, nou ja, verschillende vrouwelijke medewerkers betichten hem onder meer van het ongewenste versturen van foto's van zijn. Nou ah, ja, dat. dat Dik, schoon. Yes. Ja. En uh, sinds maart 2022 is hij sportief directeur bij Royal uh, Antwerpen. Hij uh, heeft een stapje gedaan uh, naar buiten. In ja. België. Ja. Ja, het is wel grappig als iemand zegt... Van, ik wil wel een dikpik van je... dan stuur je een foto van Dick ja <laughs> Dat zou wel Dit, grappig zijn. <laughs> hij is door, door Lubach misschien wel even iets anders in de wereld gezet. Alleen, hij moet wel even... hij moet wat vlotter praten. Het is allemaal zo... Uh, uh, uh, uh, uh. er zit soms zoveel twijfel. Ik heb het niet in. gezien. Nee, maar goed. Het dat, zo dat, dat dat over de verjaardag. Okay. Misschien straks dan verzwamen yeah. en verdwalen ja, Wie ja. weet, kom er een beetje ja. tegen. zo maar zeg maar. We blijven hier spitten in de geschiedenis. Ja, sfeervolle muziek, het doet ik aan uh, Radiohead, maar ook is het weer net iets anders dan het nieuwe plaat voor de loneliness: Cold Dreaming. God knows it ain't easy. but I can't live my Van de Dalles. Wel, allemaal staat vol met de aparte muziekjes te komen. Ja, dat is Heerlijk, hoor. Ja, dat, uh, dat kan ook gebeuren. Dat je het niet helemaal jouw genre vindt, dat zou kunnen. Maar goed, je gaat hier vaak horen. Je bent toen de Zaterdagmorgen is er weer tijd voor. Uh, nieuwsgaande Zandvoortse bericht. Zandvoortse De toneelvereniging presenteert uh, The Meeting. Is een grappig herkenbare voorstelling over de dynamiek in de groep. En de regie is van Nathalie Plantinga en uh, geschreven door uh, Robert Jan Proos... Uh, proost, ja, proost. En uh, de acteur, uh, acteurs van uh, Wim Hildering, de uh, hele vereniging... Ja, en uh, straks dus. waar Goedemorgen Antwoord komt en uh, komen ze even erover vertellen. Oké, nou, het gaat dus over een groot evenement wat georganiseerd is voor een goed doel. Dat is dus de verhaallijn. Ik zou niet alles verkloppen. En daar is dus een oude voorzitter van die, uh, van die evenement is, ver, is weggegaan. Dan komt een nieuwe voorzitter en die heeft moeilijk, uh, heel veel moeilijkheden om het alles bij elkaar te houden. Dus nou... Hoe mensen op elkaar reageren zie je dus deze, in deze voorstelling. En dat schijnt dus grappige situaties op te leveren. Ik kan me er niet heel veel bij voorstellen. Hebben jullie het zelf al? Ik even ga het jullie vertellen, want ik ga ja? erheen. Oké, okay, okay, nou, de volgende keer. Oh, de speeldata is 11 april en zaterdag 12 april. Dus in de blauwe tram. Ja, omdat de verbouwing van de krocht nog niet helemaal klaar is, natuurlijk. Ja, nou goed, wat dan meer? Ja, vanaf 1 april beginnen de kunstworkshops in de, het kader van Lang Leven de Kunst. De reeks van deze leuke workshops loopt tot en met september. En wat maakt dit mooie, zo'n belevenis? Nou ja, kunst maken is uh, verrijkend en helend. Je krijgt de kans om een levenservaring te verwerken. Plezier te hebben en ervaart ontspanning tijdens de workshop. Kortom, verbinden met elkaar en jezelf beter leren kennen tijdens het maakproces. Nou, wil je meer weten? Kijk dan op de website van plus.zandvoort Of bel naar de, het telefoonnummer wat op de pluspunt.zandvoort site staat. 17373, als ik het goed weet uit mijn hoofd. Oh. Maar uh, ja, vandaag, uh, je kan dus nu vanaf nu, het is nu net geopend, je kan nu de compost gaan halen tot half 1 okay. bij de remise. Ja. En daarnaast is het dus ook uh, belangrijk dat je even wel weet dat je Amsterdam Centraal station gesloten is. Dus uh, je, de, de treinen tussen Amsterdam Slotendijk en Wees, daartussen uh, rijden geen trein en daarom is Amsterdam Centraal uh, gesloten. Want ze zijn van alles van plan om beter. Uh, mogelijkheden tot vervoer te maken. Nee. Dus uh, ga gerust ga kijken. Kijk op prorail.nl nieuws. En dan de volgende bouwfase op Amsterdam Centraal. Jazeker. Raadsvergadering afgelopen dinsdagavond. En jawel, goed nieuws! Ja. David, onze burgervader, blijft voor een tweede termijn. Hij had al eerder aangegeven dat hij het heel graag wilde. Hij heeft toen in de coronaperiode heel veel geleerd. En hij denkt vanzelf, ja, ik, wil, ik heb zelf ervaring op gedaan. Ik moet gewoon door. Nou, iedereen is ermee eens. En verder werd gekeken naar een plan van uh, aanpak voor het openbaar ruimte... op de uh, Einsteinstraat. Dat moet aangepast worden voor, moet toegankelijker worden voor uh, voetgangers. En de fietsers zijn te gast daar. Dus er wordt een bord geplaatst. Uh, in plaats van dat we het uh, anders gaan aanpakken... de fietsers daar helemaal niet meer kunnen... moet het gewoon ja, even omgedraaid worden. En daar wel veel steun voor. En verder was er nog uh, over parkeerplaatsen. Herinrichting van extra parkeervakken op de Kamerling uh, straat Maar goed, die worden niet heel veel gebruikt, de parkeerplaatsen. Dus waarom moesten ze, ze dan weer omgooien? Daar werd ook over gepraat. Nou goed, uiteindelijk werd dat niet aangenomen en, uh, nou ja, goed, een meerderingen werden besproken bij de raadsvergadering afgelopen dinsdag. Ja, Marco. Nou, ik, uh, ik uh, nou, ja, nou ja, ja, ja, nou. ja, in verband met, oh ja, dat is wel leuk. Ja, in verband met de geboortedag van Elisabeth van Beieren. Ja? Dat is het beeldje Sisi hier bij het, uh, bij het, strand. Dat is de keizerin van Oostenrijk. Worden volgende week dinsdag bij het beeld van Sisi gratis zilveren theelepeltjes uitgedeeld. Nou, oh. dat vind ik toch wel heel leuk. Dat Luister. Is wel, hoe ja. die, wat is de lengte uh, met nou, ja, dit Nou ja, dat kreeg iemand te horen van de stichting Sisi in Zandwoord. Ze hebben een groot aantal van deze lepeltjes gekregen uit Wenen waar het leven van Sisi nog volop wordt gevierd. Vanaf 11 uur kan me deze ophalen? Sorry dat lacht. lach. Ja? Het beeld staat op de boulevard ter hoogte van het schuitengat. Wees er snel bij wat op is op. Nou wat... ja, dinsdag is natuurlijk ook weer 1 april. Ik lees het nu. Oh, ik weer ik denk denk al, is wat is, dan, wat is de er Wat is er? Wat is er? Wat is er? We lachen achter. Me met, ik snap dit. Uh, spring helemaal het Gratis theelepeltjes. van Sissy? Van, van, van, van Sissi. Sissi. Ze heeft dat zelf nog aan gelicht. Oh. Is dat jicht of zo? Oh. Nee, doe maar niet hoor, die hoef ik niet. Maar goed, Tijdens oh, uh, de, de, de, de, de raadsvergaan, ik zie nog wat kijken... er waren nog meer dingen bestoken. Onder andere, vroeg uh, uh, kijk, uh, werd er een aantal gevraagd... voor meer woningvormen voor jongeren... En Bluis zei, zeer sympathiek idee, maar er wordt al heel veel gebouwd hier in Zandvoort. De motie is niet nodig, die werd ingediend. Uh, uiteindelijk uh, kwam er ook geen voorstel voor uh, en uiteindelijk werd hij ook ingetrokken door uh, uh, Van Zee. Uh, maar hij zegt, maar ik ben wel blij dat er weer even over gepraat is. Dat er even op de agenda is, dat er even over nagedacht wordt. Wordt er wel genoeg gedaan om de jongeren meer woningen aan te bieden? Dus nou, goed om daar af te durven stil te staan. Uh, jij als laatste? Ik, uh, ik heb niks meer. Je hebt niks meer, gewoon. Nou, ik zit nog één ding te kijken, wat ik nog wel had volgens mij, is dat. Ja, grappig, op de wandeling door Nederland voor onderzoek, kankeronderzoek, Franke ja. Boeren. Ja. Boer Bach, Boer Bach uh, die, heeft, uh, die is 65 en uh, die ah, is dus uh, door 342 gemeentes gelopen. Hij is ja. gestart op 21 februari dit jaar en niet vorig jaar, dit jaar. En uiteindelijk heeft hij dus aandacht gevraagd voor het onderzoek voor kanker en heeft daar dus heel veel geld voor opgehaald. En uh, ja, dat is mooi. Uh, wil je kijken wat hij allemaal gedaan heeft? www.heelnedeland.nl. Uh, wat hij uh, heeft afgelegd. Mooi. Hij heeft heel veel inloophuizen en hospice bezocht om daarover te praten. Totaal meer dan 4000 kilometer afgelegd. Ik zeg fantastisch. Goed. Uh, tijd voor die landenkeuze? Ja, ja. ik heb niet ja. zoveel. Maar ik, nee, ik zit toch te denken bij de José Hoube. Die ja. is al jarig, maar die heeft ook uh, een nummer gemaakt als Ron Brandsteder. Oh, we hebben oh, Solo Marian en uh, oh. uh, I Will Follow Him vroeger. En dat die was... is leuk. Zullen we die eerst even voorluisteren, voordat we hem straks erin gooien? Ja, is goed. Ik wil even een vangnetje ah. ingebouwen, hier. <laughs> <laughs> Dan ik wel iets van Shot de Korte kunnen draaien. Dat kan ook. nice to Sweet Mona ja. Lisa. Right at my side like a shadow. Tick tack toe. De jolandekeuze zit er aan te komen. Ik heb even geplast plassen zo. Maar, uh, dus, ja, zover dus uh, Spinach. Was, was de dat weer van spinazie? Max Frost? Spinazie soufflé. Oh. Ja, nou ja, goed kan allemaal zijn. Het, het nummer daar. heet soufflé en ja. de groep heet spinazie. Nee, nee, het is oh. spinazie soufflé. en het is Max <laughs> Frost. Yes, Max Frost. Het lijkt me toch wel grappig dat. Ja, Max Frost. Ja. Dat klinkt als een film. Oh, dat was Max... Mad Max was dat natuurlijk al Oh haast Ja, Mad Max, ja, natuurlijk. Het is toch altijd weer grappig om de jeugd ook een beetje. Ja, ja, om de aandacht van de jeugd te krijgen. Nou, in uh, Istanbul is er een hoop aan de hand. de burgemeester van Istanbul is opgepakt. omdat hij namelijk. ja, hij is niet helemaal eens met uh, Erdogan. Erdogan die is natuurlijk bezig om nog wel langer minister-president te worden. En uh, Erdogan is natuurlijk ook, ook ooit de burgemeester geweest van Istanbul. En als je daar burgemeester bent geweest, dan heb je best wel mogelijkheden Ach, om, kant om, ja, om door te stromen. Dus, uh, en Errohand, uh, ja, die had zoiets: oh, maar die gast is het niet helemaal met me eens. Dus dan heeft hij de bepaalde opleidingen. Bepaalde uh, uh, universiteitsdiplomen uh, ingetrokken. Die zijn niet meer uh, geldig. Dus deze man is ook opgepakt. Deze de nieuwe uh, burgemeester van Istanbul. Ja. En daar zijn allerlei protesten gekomen. En uh, de grappige protesten zijn normaal altijd uh, heel uh, boze mensen. Maar nu liep er dus, tussen de protesten liep dus een Pokémon. Een Pokémon? Oh, een Pokémon. En de Pokémon oh. was best snel. Die kon je niet pakken. Dus die was aan het rennen. En dit is ook allemaal heel leuk ge gefilmd. En dit, kwam ook, dit ging vir viraal. Het ging anaal, dit. En dus op zichzelf is dat uh, uh, over de hele wereld. En grappig is, dan trekt het de aandacht van de jeugd. En dan denken de jeugd. Oh, oh waar gaat het nou over? Oh, en als je nou goed kijkt, heb je ook nog uh, andere uh, opnames gevonden. van opblaasbare dinosaurussen. Die ook mee. Spot, die gespot werden Dus oh. de demonstranten. Dus dit is wel de manier om zeg maar. De, de, de, de gebruikers van social media een beetje op te leiden. Weet je? Dat je denkt van, hé, nou, goed idee. Waar staat die dinosaurus voor? Die staat nergens voor maar om jouw aandacht even te pakken voor dit serieuze probleem in jouw land. Maar ja, die kinderen die worden daardoor wel weer een beetje... dat ze toch als in bed zijn, dat ze toch even onder hun bed willen kijken... of er misschien niet een Pokémon of een dinosaurus zit. Nee. En daar was in uh, Amerika was er een oppas. En die, uh, in, die zat in de stad Great Bend in Kansas. En die kreeg de schrik van haar leven. Want ze moest voor haar oppaskind checken of er monsters onder het bed zaten. Oh, jee. En? en toen uh, de baby dus voor de vorm toch maar even op het bed keek... zag ze geen monster, maar wel een man die zich daar verstopte. Echt waar? Ja, de man wilde op de vlucht staan waarbij het kind omver liep. Nou, ze zich natuurlijk wat te platter getrokken. <laughs> de verdachte vlucht het huis uit voordat de agent arriveerde. Pas een dag later kon hij in de buurt worden opgepakt. Ja. En het bleek dus de 27-jarige oud bewoner te zijn van het huis waar hij was binnengedrongen. En hij, zat, hij zit nu onder meer uh, vast voor inbraak en kindermishandeling. Hij had gewoon nog een sleutel van het huis, denk ik. Wat een oh, bijzonder. Ga, uh, ga, vooral. Ik, wil, ik wil ook voorgelezen worden. Je durft nooit meer <laughs> onder een bed te kijken. Gewoon Echt, ja. Nooit meer. Dat ja, ja ik heb doen. gelukkig zo'n bed en daar, zit, uh, daar zit, er zit maar twee centimeter onder. Dat is zo'n uh, bokspring, weet je wel? Ja. Dus dat scheelt ja, ja, onder mijn bed ligt ook van alles. En daar zou ik van kunnen schrikken, want ja. Ja, nou goed, maakt het niet uit. Goed, uh, Ja, nou is <laughs> of... even de vraag. Het is natuurlijk uh, voorjaar en alles uh, ga je schoonmaken en doen. Maar dat uh, een vraagje onder ons, hè, zaterdagochtend. Hoe vaak moet je je beddengoed wassen en het bed verschonen? Daar heb ik personeel voor, heb ik geen idee. Oh, Ik nou, doe ja. het iedere twee weken. Veel mensen slapen het liefst dus in een schoon en vers opgemaakt bed. Ja, nou, dat, ja, willen dat allemaal. is ook het lekker Ja, toch, ja. het beddengoed elke dag wassen en verversen is echt een luxe. Nou, dat ik, heb jij wel, die hoor ik. Jij hebt een, uh, elke goobax, dag gaat het niet daarvoor. gebeuren. Nee, dat nee. is oh. me niet opgevallen. Dat okay. dat het elke dag gebeurt nee. nou, Toch moet je je bedden goed regelmatig wassen en verschonen. Nou, mensen brengen veel tijd door in bed, en slapen is een essentieel uh, uh, onderdeel ja. van je dagelijkse routine. Nou, tijdens het slapen verliezen we vele donder, uh, vele donder, vele dode huidcellen. Ja. En we ont verliezen ontzettend veel vocht. Nou ja. de, Geen details, hè? Want dat dus wil ik straks niet meer weten. Ja, uh, hoe, nou, hoe, ja. hoe, hoe lang moet het dan? Nou ja, moeten vaker gewassen ja. worden. Het liefst één keer per dag. Maar dat gaat natuurlijk niet worden. één keer per week. Voor je maar daar moet je kuss ook omdraaien ja. iedere avond. Dat doe ik ook. Ja heb je ja, frisse kant. Die, die beestjes lopen gewoon om hoor. Dan die, die ja, heb ja. je één grote migratie. Ja, en dan en krijg je het, een ander land gaan ze dan. Nou, het schijnt dus zo te zijn dat er. Er is geen uitsluitend wetenschap. Uh, maar de meeste deskundigen raden al aan dat je je beddengoed idealiter eens per week. Maar op zijn minst zeker per week moet wassen. Ja, of bacteriën, in ieder geval je onderlaker één keer ja. in, de, in de week. Dat en bacteriën groeien circa twee weken lang. Uh, met een piek rond uh, de 14 dagen. Nou ja, drogen van het dekbed in de buitenlucht is okay. beter dan drogen in de droger. Maar nu komt het. Je duurt oh. lang dit. Ja, Ja, dat ja. weet ik. Ja. Maar het is een goede aanloop naar nieuw, iets ja. nieuws. Het is een beetje een trek. Ja. Een, trek. een trend. Ja. De dekbed overtrekt. Daar lopen altijd een beetje klooien. Hè? Dat ja. Je, ja. Nou, nu hebben ze dus de dekbed zonder hoes. Ja. Dus dat is een nou reclame maar ja. Ja, ik dat heb hem al, al, het al gezien de... oh, op Deknieuws. Ja. Goal je in de wasmachine ja. en dan haal je het eruit en dan ben je klaar. Dan zit je ook niet met te klooien met een overtrek op je Nee, stel je voor. De het, het, het, het, het, mens mag het wel wat makkelijker worden gemaakt. De nee, ja. mens heeft het al zo moeilijk. Kijk, ja. Ik heb het, het, het, het, het helemaal voor. Nou, ik goed, krijg, krijg tips, geen aandelen. Maar... Hoef je omgaan met je dekbed en dat soort dingen allemaal meer. Nou, we hebben nu toch maar C. je? Terwijl je het eigenlijk niet wil. Maar het is 1 geworden vandaag. Het is toch een hit van haar. Iedereen heeft recht op zijn eigen pijn. En nu krijg ik hem. there is an ocean too deep a mountain... So it Iedereen heeft recht op, recht op zijn eigen pijn, daar groeien door. Nou, dit heb ik hem wel weer gehad zo. Gewoon, José en ze Of oh, ze is jarig natuurlijk zo. Jarig. Ze leeft ook gewoon. Je nog doet net alsof ze dood is. Ja, sorry. Ja, nee, ik heb daar geen mensen over. Maar in ieder geval... Uh... Ja, het, was, uh, het is een leuke clip. Ja? En het uh, was ook een, echt een prachtige dame. In ja, een prachtige die tijd. dame, ja, zeker. Er zat er iets ja. meer uit te zoomen maar ik had de knie wel willen zien. Dat zag ik niet. Ja, die kon je zien, maar je, je keek niet. Je zat onder een deken. Een hoekje. Nee, nee, nee. nee, ja, nee. Onder ik je wil vast daar daar een Ik wil daar niet zien. Ik had een liedje in mijn hoofd om het te pijn te verzachten. Dus Gisteren in Amsterdam onder Luid van de pro-Palestina-demonstranten leverde vrijdagmiddag 50 uh, alumni, noem je dat? Ja, ja dat men... zijn uh, mensen die geslaagd zijn uh, met studeren. Ja, zo, precies. Uh, aan de UvA, die hebben daar zeg maar een, een bul ingeleverd. Frits Barend liep weer voorop. Frits Barend die ergens pas in de ochtend nog riep, ja, en dat was voor 7 oktober helemaal niks aan de hand in Israël. Toen was het gewoon vrede. Tuurlijk Frits, alles goed, prima. Goed, daar hebben dus 50 van die bekende uh, alumni hebben ja. zeg maar een bul ingeleverd, want die Vinden dat het belachelijk is dat zeg maar, de UvA nu de samenwerkingsverband uh, heeft uh, opgezegd met de, uh, de Hebreeuwse Universiteit in uh, Jeruzalem. Hebben ze opgezegd. Nou, maar ze vinden ze... het belachelijk. En ze zeggen ook met pijn in onze hart geven we onze bul terug. Want we hebben mooie tijd gehad. Frits, het gaat niet om jouw pijn. Het gaat om een andermans pijn. Ja. Ermee, hou er eens over op, joh. Gast. Dit gaat over Palestijnen die lijden. En heb je het dan weer over het fijn dat je, je bul inlevert. Lekker boeien gast. Daar gaat het gewoon helemaal niet om. Weet je wel? Goed. Geef dan eens een keer gewoon een Zeg van Israël was een mooi land. Ja. Maar we zijn een beetje het pad kwijt. Maak eens een stap. In plaats van te zeggen dat het allemaal weer antisemitisme ja. is. En... Ik heb uh, wel laatst een uh, interviewtje gezien van Wietike van... Nee, niet Wietike van Dorten. Uh, nee. nee, die andere dame die pas geleden overleden is ja. van het Sinterklaasjournaal. Ja, oh ja, Diewertje Blok. Blok. Ja, ja Wietike en Diewertje. Het lijkt een beetje op elkaar. <laughs> maar uh, die vertelde toen ook van... Uh, zij is Joods dat zij is toen ja. op een gegeven moment op jonge leeftijd naar Israël uh, verhuisd. Ja. En zij zegt... Ik vond een heleboel mensen eigenlijk helemaal niet zo aardig. Ik, en uh, het werd zo nadruk opgelegd als je jood was. Dat is een deel van mij. Maar ik ben nog zoveel meer. Ja. En dat is ook zo. Ik, bedoel, ik, ik ben van huis naartoe katholiek, maar dat is niet per se wie ik ben. Nee. Het is je hele persoonlijkheid, alle facetten. Ja, maak verbinding dat, met de medemens. En zij had zo van, nou, het is eigenlijk gek als je alleen maar een land maakt om een geloof, dat zij ze zelf. En zij was Joods, hè? Ja. Hmm. Dus, nou, dat, uh, ja. Precies. nou, ik ja, hou ermee op. probeer de verbinding te zoeken in plaats ja. van weer elk standpunt. standpunt. Dat is van twee kanten, hè? vanaf de Palestijnen, maar ook vanaf de Joodse mensen. Alleen, hmm. de Palestijnen zijn momenteel blijkbaar toch wel meer het grootste slachtoffer. Hè? Maar wat ik geweldig vind, is dat er nu enorme demonstraties zijn geweest van de Palestijnen tegen Hamas. Ja, ja nee, dat, dat is wel dat een mooie stap. Goed. Dat is een hele goede stap ja, om dat ja. te doen. Want ja, we want zijn toch is, vol... Die zijn dus wel ook wel de oorzaak ook weer van deze mm -hmm. verschrikkelijke oorlog die al zo lang ja. bezig is. Ja. ja, want we zijn toch wel bang dat er nu toch heel veel kleine hamas strijders opstaan. Opsta omdat er ja. veel, veel slachtoffers zijn onder de Palestijnen. Dat we denken, oh mijn god, wat voor organisatie komt er straks ja, dan weer te Daar ja. nou zijn we natuurlijk wel een beetje bang voor. Maar goed, probeer tot elkaar te komen in plaats van weer zo'n statement te maken. Ja. En de kreet van the River to the Sea. Joh, is, is ja. daar echt zoveel antisemitisme bij? Is dat, zo, nee. dat is gewoon een kreet, weet je wel? Want, want vroeger had je Palestina daar. Dus die, die zijn allemaal op, zijn allemaal weg. Maar in Oekraïne is het toch ook zo? Want die Krim ligt toch ook aan de zee. Zij willen ook van af Ja, toe wel wel. Oekraïne wil be vrij, weet ja. je? Dat is, is dat ook anti-russisch dan? He? Zoiets? Ja, natuurlijk. Ja. Want die willen ze wel weg graag ja, hebben. Dus graag we hebben. Het ja, het is ook. Het is een moeilijke materie, maar ik vond het wel weer een aparte statement. Maar goed, uh, iets anders nog? Ja. ja? Afgelopen jaar kregen ongeveer duizend mensen nier in Nederland. Nou, tegelijkertijd neemt ook het aantal mensen met nierproblemen toe. Nou, dat komt onder meer doordat we een ongezonde levensstijl met bijvoorbeeld te veel zout eten. In vergelijking met uh, niertransplantaties tien jaar geleden waren het ongeveer uh, goede 900. Nou ja, minder zout eten helpt ja. om schade te voorkomen. En je mag maximaal 6 gram per dag om gezond te blijven. Dat is best veel, hè, 6 gram. Ja, ter vergelijking, 60, dat zijn ongeveer 60. 6 gram, okay. Dat zijn ongeveer drie halve Theelepels. theelepels. Ja, nou ja, de VS is onze toekomst, zegt de Nederlandse chirurg. Daarmee bedoelt hij op de aantallen ongezonde mensen in het land... door onder meer overgewicht en armoede. We gaan dat hier ook uh, krijgen. Want de ziektes als diabetes met, en een hoge bloeddruk... zijn heel slecht voor je nieren. Ja, goed. Ja, de supermarkt worden straks allemaal aangeklaagd. Die ja, moeten ook allemaal niertaxi. gezond voer uh, leveren. Ja. Dat kan zo niet doorgaan natuurlijk. Oké, okay, even een pleister op de wond. Welke wond die net gemaakt is, die gaan we nu even mondig maken. j bone oh, Lekker! Morgen, day of distraction. to the bone just to feed the And it's so dark when he gets home, he only... Laat lekker gescheurd in die van JPUG. A More of Day of Distraction heet de laatste cd. En dat draaien we van Zombieland hier op de zaterdagmorgen. We lopen tegen het einde van het radioprogramma weer. Ik was één uh, uh, verjaardag eigenlijk een beetje vergeten. Hoewel er zijn er natuurlijk veel meer. Maar hij wordt vandaag 68 Christopher Lambert... En die kwam natuurlijk in de film... Ja, eerst kwam hij in de film Lord of the Apes. Daar was hij Tarsan, zeg maar. Maar hij was natuurlijk onbekend of on... Onherkenbaar in beeld, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar uiteindelijk uh, uh, is hij groot geworden met deze film. Van de dawn van tijd kwamen we... Came, ...moving silently door de centuries. De Highlander. Ah. Dan krijg je altijd met je kippen van. Sean Corny heeft natuurlijk een hele mooie stem. En die zo'n film dan inleidt. En hij was natuurlijk uh, De Highlander. Die ja, dan ook onsterfelijk was. Uh, weet ik veel. Leefde van uh, 15, zoveel tot en met uh, 1990 of zoiets, geloof ik. En uh, goed, dat is echt een uh, ja, grappig film waar hij groot mee geworden is. Christopher Lambert. Hij is 68 geworden. Hij heeft veel films gemaakt. De laatste film is uh, The Blacklist in 2019. En voor De Highlander trouwens was er ook nog grappige muziek. Van Queen, weet je dat wow. nog? Dat was op zelfs uh, opstandige muziek, was dat. En een van de grootste bekende platen was natuurlijk dit, hè? Dat uit die film? Dat kwam uit die oh, film. Grappig. dat wist ik ook niet. Kleine, kleine magic ook. Maar het grappige is dat deze film met deze muziek kwam uit... En uiteindelijk was dus, bleek dus dat Freddie Mercury ongeneeslijk ziek was door aids. Hmm. Ja, je dacht dat het daarvoor was. Hè? Dat dacht ik ook. Ja. Maar het was voor die film. Oh! Who wants to live forever? Zo ja, dubbel Mooi aan alle he? kanten natuurlijk. Maar ja. goed, Christopher Lambert was daar de hoofdrol in ah. te vinden. Nou goed, we hebben het toch over andere dingen? Ja. Dan? Ja, Tom Waas uh, uh, die, die had dus uiteindelijk 2,44 Promille alcohol in zijn bloed hè, toen hij pas geleden het ongeluk kreeg. Ja. En uh, hij droeg geen gordel. En uh, hij botste dus tegen een pijlwagen, zo heet dat dan in België, in een ja. tunnel bij Antwerpen. En het onderzoek uh, is afgerond. Het, is, uh, het ongeluk was op 29 november. En op 5 mei moet hij voor de rechter in Antwerpen verschijnen. En volgens het laatste nieuws wordt hij vervolgd voor rijden onder invloed. Rijden zonder gordel. En het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. En zeg ik zelf nog. Het uh, verwoesten van een pijlwagen. Verwoesten van een pijl? Nou, dat Hij had dus zelf zwaar gewond. Hij ja. heeft een hoofdwond, gebroken ribben, gebroken heup. En uh, de persoon in de pijlwagen kwam met lichte verwondingen vanaf. Dus oh, daar zat iemand in, oh, oké. Okay. Ja, hij herkende dus wel dat hij in een café was geweest. En ja, uh, 2,44 promiel. Uh, een half promiel is al, uh, dat zijn twee glazen alcohol. Dus dat wilde dan zeggen dat hij echt tien, tien glazen alcohol op had. Zo. Dus, uh, ja, dat is echt veel. Maar wat ik wel ook weer grappig vind... En de resten van Waas Auto, een Porsche 911 Carrera... Ja? Die zijn inmiddels geveild voor 37.000 euro. En een deel van de opbrengst gaat dan naar een goed doel. Ja, iets met alcohol lijkt mij. Ja, en ja. Waas heeft zijn werkzaamheden inmiddels weer opgepakt. En de opnames over de, van de serie Badgast uh, die hij aan het maken is... die zijn hervat. Hey, ho, wacht, ho! Wacht, hoe kan dat nou? De meeste mensen, dat hadden ze ja, wel. Ja, kijk, Marco Borsato en al die anderen. Maar die als het is, mag dat allemaal. Ja, als je... Want uh, iedereen, ja. Die drinkt was. iedereen is wel eens dronken geweest. Dus uh, ik denk dat dat het een <laughs> beetje is... dat iedereen zichzelf wil vergoelijken. Nou ja, goed. Hij krijgt natuurlijk alleen maar rollen... dat hij een duistere gast is natuurlijk. Dat is, uh, ja, ja, maar ja, vast, je hebt al meerdere acteurs gehad, hè? Die... Uh, uh, degene die ook met Witte Wijn, uh, uh, uh, Marco Katja. Die heeft wel een flinke duel gehad hoor. Marco Bakker. Maar goed, ja. die heeft natuurlijk ook iemand doodgereden. Dat is ja. echt iets anders. En ja. deze man heeft ook alleen zichzelf een beetje verwond. En een pijlwagen. Maar toch, het is niet echt een goed voorbeeld om die nee. gasten nu weer te omarmen en dan gezellig in alle series te laten spelen. Dat je denkt, nee, nou, dat moet is, uh, misschien even anders aangepakt worden. goed Woord aan Mark als laatste? Ja, nou ja, er is iemand afgelopen nacht uh, goed rijk geworden. Een foutje van de loterij. De record jackpot, Euro uh, Die is toch gevallen. Een yeah? uh, Oostenrijkse speler wint 250 miljoen euro. Eerder Zo. zei de, de, de, de loterij, er is niks uh, uh, gewonnen. Er heeft niemand wat gewonnen. Yeah. Maar deze beste gast die heeft alles uh, weten aan te bewijzen, aan te dragen van... Dus daar daadwerkelijk dan een prijs gevallen. Hallo, wow. ik heb de prijs. 250 miljoen euro eventjes rijken. Ik zeg altijd, van waarom nou één prijs van zoveel? doen? Ja, dan tien deel prijzen het. van... Uh, ja, geef iedereen gewoon je ja. geld terug. Nou, iedereen blij. Oh, ja. toch niet. Nee, nee ja, ik maar, wil, maar je dan zoveel prijzen van 2 miljoen of zo. Weet ja, je. Die, dat is ook wel grappig. Dan nou, goed. heb je wat meer uh, blije mensen. De klassieker van afgelopen week is toch wel dit. Wel dit. <laughs> ik speel nooit bingo. <laughs> <laughs> maar ja. een advocaatje. Ja, ik geef toe mijn leeftijd begint. Langs altijd, uh, Nee, wel. Ja, precies. Langs de ja, dat we nou niet gek gaan doen. We nee. zijn nee, het een hele lollig rond. Dik schoof ik, en, uh, daar. Ja, uh, Nou goed, ik zeg nog één plaatje nog. Dan is het alweer het einde van het rijdenprogramma. Ik moet zeggen: oh, ik dank snel. u. vriendelijk. Heel hartelijk welkom dank? terug. Ja, en ik wens Dik schoof heel veel sterk met dit ja, kabinet. Zeker. Ja, zeker. Naar nou, het filmpje van Lubach komt het wel goed. Voor, ja, ik denk het ook. Dan ben je een stoere gast voor Een Mooi weekend. Hoi. Hoi. Hier Elephant en For a Friend.